7 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal. Joost Vullings met het laatste nieuws over de algemene beschouwingen. We gaan eens even onderzoeken hoe je terugkomt uit het buitenland als je met OAT op reis bent. En we hebben nieuws over de Joint Strike Fighter in het NOS-journaal met Jan van der Putten. De inspecteur-generaal van het Pentagon zegt dat het nieuwe gevechtsvliegtuig JSF nog met honderden tekortkomingen kampt. Dat meldt het Amerikaanse persbureau Bloomberg op basis van een onderzoeksrapport. Ook zou het management door het Pentagon inefficiënt zijn. De inspecteur-generaal adviseert om in de contracten een ontsnappingsclausule op te nemen... om te voorkomen dat er wordt betaald voor een product dat niet voldoet. Fabrikant Lockheed zegt dat het rapport is gebaseerd op data die al 16 maanden oud zijn. Veel van de gevraagde aanpassingen zouden inmiddels zijn doorgevoerd. Het kabinet maakte vorige week bekend dat Nederland 37 JSF's wil kopen. De kamernood onder studenten neemt de komende jaren af. Dat meldt Kansas, de brancheorganisatie voor studentenhuisvesting in Nederland. Het aantal kamers groeit tot 2021 harder dan het aantal studenten, zegt directeur Buitenhuis van de brancheorganisatie. Ja, dat komt vooral uh, door een kortere studieduur van studenten. Uh, ze studeren korter. Dat komt door de bachelor- masterstructuur master-structuur. Uh, door prestatiebeurs, tempobeurs. Er is heel veel druk op studenten om uh, kort te studeren. Maar het komt natuurlijk ook door een wat lagere uh, groei van de instroom. Vanaf 2016 zal de Kamernood volgens Kansas duidelijk afnemen. De vijf permanente leden van de Veiligheidsraad zijn dichter bij een ontwerpresolutie over het vernietigen van de Syrische chemische wapens gekomen. Westerse diplomaten zeiden gisteravond dat er overeenstemming is over de kern van de resolutie. De Russische onderminister Gatilov zei dat daarop dat de tekst een verwijzing naar militaire en niet-militaire actie zal bevatten. Voor het geval Syrië zich niet houdt aan zijn verplichtingen om mee te werken. Maar hij benadrukte ook dat voor daadwerkelijk ingrijpen altijd een nieuwe resolutie nodig zal zijn. De onderhandelingen waren in een padstelling beland. Het lijkt erop dat ze dinsdag zijn vlot getrokken in een onderhoud tussen de Amerikaanse minister Kerry en de Russische minister Lavrov. Het kabinet is waarschijnlijk bereid enkele honderden miljoenen euro's meer uit te trekken voor kinderopvang. Dat is mogelijk omdat er flinke meevallers zijn op het budget voor de kinderopvang. Met dat extra geld kan het kabinet GroenLinks tegemoetkomen. Die partij is in ruil daarvoor bereidt de bezuinigingen op de kinderbijslag en andere kindregelingen te steunen. GroenLinks-fractievoorzitter van OJIK. We hebben daar nooit een geheim van gemaakt dat we daar in beginsel ook positief tegenover staan. We hebben wel altijd gezegd je moet dan iets doen aan de koopkracht van de mensen met de laagste inkomens die dan door die maatregelen achteruit gaat. Premier Rutte zal vandaag in de Tweede Kamer duidelijk maken op welke punten het kabinet CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie tegemoet wil komen. Hij antwoordt op de vragen die gisteren op de eerste dag van de algemene beschouwingen zijn gesteld. De dertig opvarenden van het actieschip van Greenpeace moeten vanochtend in Moermansk voor de rechter verschijnen. Ze krijgen dan te horen of ze worden vrijgelaten of dat ze blijven vastzitten en worden aangeklaagd. Dat heeft advocaat Teulings van Greenpeace tegen het ANP gezegd. Minister Timmermans heeft de kwestie bij zijn Russische collega Lavrov... aan de orde gesteld in de marge van de algemene vergadering... van de Verenigde Naties. Het schip dat onder Nederlandse vlag vaart... werd vorige week geënterd door de Russische kustwacht... toen het schip bij Nova Zembla bezig was met een actie... tegen een olieplatform van Gazprom. De Iraanse president Rouhani denkt dat binnen een half jaar een akkoord mogelijk is met de VN over het nucleaire programma van zijn land. In een interview met de Washington Post zegt hij dat hij rekent op drie tot zes maanden. Hoe korter de termijn, hoe gunstiger het is voor iedereen, zei Rouhani. Later vandaag overlegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Sarif met zijn Amerikaanse ambtgenoot Kerry... en met vertegenwoordigers van China, Rusland, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. De America's Cup is gewonnen door het zeilteam van de Verenigde Staten. De Amerikanen wonnen in de baai van San Francisco ook de laatste beslissende race van het team van Nieuw-Zeeland. Vorige week stonden de Amerikanen nog 8-1 achter en daarna begonnen ze aan een spectaculaire inhaalrace. De America's Cup is de oudste zeilrace ter wereld. Dan het weer nog. Eerst nog bewolkt, nevelig en mistig. Daarna zonnige periode en droog. Het wordt 18 graden. Ook morgen en zaterdag zonnig. Met s'nachts kans op vorst aan de grond. Verkeersinformatie naar de ANWB. John Bakker. Met files op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Na een ongeluk bij Budel, 2 kilometer. Wat langer is de file op de A7 van Horen naar Amsterdam... bij knooppunt Zaandam, 5 kilometer... En op de A8 van Zaandam naar Amsterdam bij Oostzaan, 6 kilometer. En zoekt u werk, dat is niet helemaal onvoorstelbaar in deze tijden. Blijft u dan luisteren. Mayno Remmers heeft banen voor u. Expert is jarig en viert dat met supersterre-deals. Daarom geeft Expert morgen 20% korting op bijna het hele winkelassortiment van Zanussi, Electrolux en AEG. Dus alleen morgen bij Expert 20% korting exclusief op Zanussi, Electrolux en AEG. Expert begrijpt het.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 NOS Radio 1 Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Ja, dat was uh, zeer emotioneel. Oud-directeur Julius Terhaar bracht het slechte nieuws... zelf aan zijn personeel bij OAT. We zijn failliet. Vele banen staan op de tocht en 7000 reizigers zijn gestrand. We spreken er één, zo dadelijk. En het was toch te gisteren aan het Binnenhof... met al die openstaande deuren van Zijlstra en Samson. Maar de deurpost bleek in beton gegoten. Grote vraag. Deze algemene beschouwingen weten premier Rutte en de coalitiepartijen, VVD en Partij van de Arbeid, oppositiepartijen, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, zodanig vriendelijk te stemmen dat ze uiteindelijk de plannen van dit kabinet gaan steunen. En dat is hard nodig, want zonder die partijen sneuvelen veel wetten in de Eerste Kamer. Volgens PvdA-fractievoorzitter Diederik Samson en zijn VVD-collega Zelstra staat de deur open. Ik heb gisteren, maar ik wil het ook zeker in deze zaal doen... maar daarvoor samen hier ook, uh, uh, heel helder aangeven... richting uh, uh, het constructieve deel van de oppositie... dat er uh, in het pakket... In een brede zin, met ons over van alles valt te praten. Als we goede ideeën hebben voor een invulling, lijkt me dat bespreekbaar. Dus die opening is er zeer zeker. Maar niettemin blijf ik erover praten. Er is uh, uh, absoluut ruimte bij uh, in ieder geval de VVD. Ik Soms. ben bereid om over alles te praten, ook over lastenmaatregelen. Wij zijn in, in voor elk idee... Dan gaan we daarover praten. Ik zie allemaal aanknopingspunten waarvan ik zeg... volgens mij moeten we een heel eind kunnen komen. Maar wellicht is daar nog iets aan te passen. Nou, voorzitter, ik ben zeer bereid om daar naar te kijken. En ik ben ook heel erg bereid om te kijken of we uw kant dan op kunnen komen en elkaar daar kunnen vinden. En laten we dat gesprek met elkaar aangaan. In alle openheid, en dan zien we waar we eindigen. Zullen we die zoektocht samen ondernemen? De bereidheid is er enorm. Dan kunnen we naar kijken. Bij de VVD is alle bereidheid om te praten van... kunnen wij iets op het gebied van defensie doen? Zeker. Als we elkaar nou kunnen vinden in de maatregelen die nodig zijn. En ik hoop dat we daaruit komen. Maar nu moet de... het voor de middelen ja. mogelijk zijn... om elkaar te kunnen vinden door welke deur dan ook. Die opening, die is er zeker? Ja. Ik zei het al, veel openstaande deuren. Maar als de oppositiefractievoorzitters doorvroegen... wat bent u bereid los te laten, dan bleek de deur toch weer dicht. Ja, ik vraag me dan af welke partijen die verbetering zien. Mijn partij ziet hem in ieder geval niet. De vakbonden zien hem ook niet. De werkgevers zien hem niet. Het kabinet ziet hem niet. Volgens mij moeten we dat met z'n allen niet willen. Dan lijkt het me onverstandig om dat te doen. Maar ik zie die verbeteringen Dan zeggen we wel eenzijdig de afspraken met Brussel op. Ik weet niet of ons dat lukt en of we dat moeten willen... Ik zou het in ieder geval niet willen. Wil je zorgen dat wij over een aantal jaren niet meer uitgeven dan er binnenkomt... dan moet je 6 miljard structureel bezuinigen. En dat doen we dus ook. Maar wel binnen een pakket waarbij we ook de overheidsfinanciën op orde brengen. Dus ik ga ervan uit dat iedereen die 6 miljard zal willen dichttimmeren. Dus wat ons betreft, wat de VVD betreft, staat dat. Tja, deur open, deur weer dicht. Joost Vullings in Den Haag, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zit het nou? Willen er wel mensen toegeven... Nou ja, kijk, het, het kostte vooral Diederik Samson een zichtbare moeite gisteren om, om het signaal af te geven dat de deur open staat. Maar dat moet wel het signaal zijn. Nou ja, Sibrand Buma van het CDA die, die, ja, die vond het allemaal maar zeer moeizaam gaan. Maar goed, officieel staat de deur nu op een kier. Maar tegenwoordig gaat het niet meer alleen over de vraag of de deur openstaat. Je hoort nu ook veel in Den Haag, je moet ook door de open deur heen komen. Zeg maar een variant op het eerder veel gebezigde over je eigen schaduw heen springen. En door die deur heen gaan staat dan voor echt een concessie doen aan de oppositie. Dus niet alleen de intentie hebben, de deur op een kier zetten, maar ook echt daden laten zien. En dan moet je door die deur heen. Hmm, ja, maar kan dat wel als je vervolgens zegt dat de 6 miljard in beton gegoten is? Nou ja, dan, dan, dan, uh, dat is lastig. Maar goed, je kan zeggen, binnen dat pakket van 6 miljard... dat zegt Halbe Zelstra wel, is, is, is van alles mogelijk. Kijk, die 6 miljard, dat is natuurlijk een afspraak met Brussel... en dat is natuurlijk bijzonder lastig om daar onderuit te komen... Uh, Halbe Zelstra zegt dan, we zullen een boete krijgen. De oppositie zegt dan, van, nou, uh, België heeft het ook eens een keer gedaan... en heeft uiteindelijk geen boete gekregen... toen ze de regels van Brussel aan de laars lapte. Maar goed, dat is natuurlijk wel uh, het punt... wat vaak uh, vandaag uh, verder moet worden uitonderhandeld. En kijk, en gisteren was het gewoon lastig voor beide fractievoorzitters... van VVD en Partij van de Arbeid... om al echt concrete toezeggingen te doen. Want als Halbe Zelstra een toezegging doet... dat kan nou net een punt zijn dat bij de Partij van de Arbeid... gevoelig ligt en andersom. En dan ga je dus op de tenen staan van je coalitiegenoot. Nou, dat wil je voorkomen. Dus het is beter om dit soort zaken, dus die concessies, uiteindelijk aan de chef over te laten. En de chef is premier Rutte. Dus aan hem de taak om vandaag het, het proces van zo zeggen, aantrekken en afstoten <lacht> verder te brengen in de Tweede Kamer. Wat ja, moet hij dan doen, Joost, Joost, om de oppositie tevreden te stellen, uiteindelijk? Ja, nou, dat is inderdaad best lastig. Want ik legde er gisteren uit. Hè, hij zit klem tussen, tussen Brussel. De, de, dat, dat bedrag van 6 miljard moet. Er ligt een sociaal akkoord met de sociale partners. Dus, dus alle clichés van eieren lopen, evenwichtskunstenaar. Die kan je allemaal uit de kast halen. Maar goed, één ding. Ik denk dat zijn toon genereuzer moet zijn dan in ieder geval die van Diederik Samson. Ja, nou, dat is het al uh, snel bereikt uh, dan natuurlijk. Uh, ja. dat, dat, is, dat zal niet al te moeilijk zijn. En, en ook daarnaast echt concrete tekenen van goede wil. Uh, nou, we weten het als GroenLinks gaat er vanuit dat als er vandaag een motie is indienen voor 250 miljoen euro extra voor de kinderopvang... om die bezuinigingen erop op te vangen. Dat dat waarschijnlijk gehonoreerd gaat worden door de, door de coalitie. Nou, in ruil daarvoor zal GroenLinks in ieder geval de bezuinigingen... op de zogenaamde kindregelingen gaan steunen. Denk dan bij die bezuinigingen, bijvoorbeeld op de kinderbijslag. Maar goed, dat is niet voldoende voor GroenLinks... om de hele begroting te steunen. Daarvoor is meer nodig. Dus vandaag zullen er ja, toch ook echt bepaalde moties... misschien maar symbolische bedragen gesteund moeten worden... door de coalitie. Want de oppositiepartijen willen, willen gewoon zien... dat die, die mooie woorden dat die ook echt wat waard zijn. Maar uiteindelijk zeggen alle coalitiepartijen... Ja, we gaan zo'n pakket van 6 miljard gewoon niet in het openbaar... Uh, uh... Verspijkeren. Dat moet mm. echt doordacht in, in, in, in samenhang. En dat willen we toch in de, in de achterkamertjes doen. En wat je ook wel ziet, natuurlijk wel het ongemak van onderhandelen in het openbaar. Ik bedoel, onderhandelen in de plenaire zaal met 1 miljoen kijkers op de bank is misschien ook niet de beste plek om nader tot elkaar te komen. Nou, dat wordt dan weer een interessante schaduwdans vandaag. We gaan zeker kijken. Ook nog eventjes kort over die opmerking van Pechtelt, over de PVV. De aanwezigheid bij demonstraties van eh, nationaal-socialisten. Dat deed pijn hè, bij Wilders gisterochtend of daar een soort open zenuw werd geraakt. Gisteravond kwam daar nog een tip per bericht van Fleur Agema overheen. Met de tekst terug in 2002, demonisering ten top... straks weer een kogel van links. Wat, wat gebeurt daar bij de PVV? Zijn ze daar zo ontzettend woest over? Wat, uh... Recht tot zijn. Ja, kijk, het is natuurlijk twee dingen. Het is natuurlijk dat, dat, dat Geert Wilders wil daar niet mee geassocieerd worden. Hij heeft er gisteren ook in het, in het debat weer uh, afstand van genomen. Van de extreme rechts hij heeft dat ook idioterie genoemd. Maar dat is natuurlijk wel de Achilleshiel uh, om daarmee geassocieerd te worden. Dus uh, op het moment dat het gebeurt, dan zie je dat hij gewoon boos wordt, want hij wil dus niet in die hoek geplaatst worden. Mm -hmm. Maar daarnaast zit er nog, nog een tweede laag uh, bij, en, en dan wordt het echt gevoelig. En in, die, in dat kader moet je denk ik ook die tweet van, van Fleur Agema plaatsen. Is dat zij dat ze zeggen van als jij... Uh, kijk, Pechtold heeft niet gezegd... jij bent een nazi en je achterban is, zijn allemaal naties, maar door zo'n opmerking uh, ja, dat je de associatie oproept... dat doe je natuurlijk al snel door die vraag te, te stellen... En dan zeggen ze van ja, dan uh, kijk naar Fortuin. Wat daarmee gebeurd is, die is vermoord door iemand... die waarschijnlijk dacht van ik moet het land redden uh, van, van een vreselijke man. Dus er zouden mensen een legitimering in kunnen zien om een, om een aanslag te plegen. Mm. Dat is het gevoel dat bij de, de, de PVV leeft. Ja, en dan kom je natuurlijk weer terug bij het woord van 2002, demoniseren. En, en dat is de, de, de woede die erachter zit van... ja Alexander Pechtold, als je hierover begint dan raak je mijn veiligheid. En, en vandaar dus die emoties bij de PVV-fractie. Goed. Nou, meer daarover straks in ons mediaoverzicht. overzicht Dank je wel hoor, Joost Vullings vanuit Den Haag. Gaan we naar de verkeersinformatie. John Bakker bij de Awb Met alles bij elkaar, 25 kilometer file. Nou, zelfs wat minder dan gebruikelijk om deze tijd. Niet al te veel bijzonderheden. Wel een ongeluk op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij Marhezen. Daar staat 4 kilometer file... En ook 4 kilometer op de A27 vanuit Almere naar Utrecht tussen Hilversum en Bildhoven. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1-journaal. Het is kwart over zeven. Bent u op zoek naar werk? Blijf dan even luisteren, want Maino Remmers, jij hebt werk, hè? Ja, bij Friesland Campina, onder andere in de vestiging Leerwaarden, zoeken ze mensen, jonge mensen ook. Geldt ook voor Douwe Egberts, voor Philips en voor Koffli. Want al die bedrijven zijn vandaag te vinden op een banenbeurs... die door de vakbond wordt georganiseerd. Jawel, een vakbond die normaal bij de poort staat als mensen eruit moeten... probeert ze nu juist die poort in te helpen. Um, net hebben we hier eventjes met iemand gesproken... die hier met een wakend oog waakt over de blauwe transportbanden... waar de melk per strekkende meter voorbij schiet... Als er een rood lampje uit begint te vinden... dan moet je heel snel ingrijpen of het staat al stil. En dan uh, moet je zo snel mogelijk de storing... wat er op dat moment is, uh, uh, opheffen, weer aanzetten. En uh, dan moet het uh, doorgaan, ja. Joekje Wijna zat eerst op kantoor. Raakte bijna werkloos omdat haar functie verviel. En toen kwam ze in het technische vak terecht. Tussen een soort Prins Klausplein in het klein... vol transportbanden waar dozen... Met een enorme vaart overheen schieten. Vol met ingepakte melk. Wat een vak. Wat een vak, ja. Maar het is, uh, het is heel interessant. Het is uh, hartstikke leuk om te doen. Uh, het is heel afwisselend. Uh, Eerst een heel ander idee gehad van ja, in een fabriek werken. Ik heb heel lang geleden ook in productie gedaan. Maar dat was niet te vergelijken met dit. Dit is allemaal geautomatiseerd. En, uh, je, je moet... Uh, de storingen eigenlijk vooraf al zien. Denk van, oh, daar gaat het mis. Daar moet je ook al ingrijpen. Maar die ploegendienst in zo'n fabriek? De ploegendienst. is De vijf ploegen is, vind ik heel goed te doen. Ja. Is het leuker dan het kantoor? Uiteindelijk? Leuker? Uh, het is anders. Ik heb meer vrijheid hier. Uh, in, in die zin dat je... Ja, je hebt andere uh, diensten, dus je bent door de week ook veel meer thuis. En dat is toch anders, ja. Maar ja, dat is iedereen zijn eigen natuurlijk. De een houdt van weekenden thuis, de ander. Dus daar moet je uh, even een knop om. Waarom hebben jongeren hier dan blijkbaar zo weinig zin in? Waarom is het zo moeilijk om aan nieuwe mensen te komen, denk je? Nou, ik denk dat ze het eerst eens moeten ervaren. Uh, het, het is denk ik een vooroordeel ook. Ja, dat uh, uh, in vijf ploppen. En er werd bij mij ook uh, heel raar uh, tegen aangekeken door mijn omgeving. Wat ga je nou doen en uh, wat, wat, wat wil je nou? Maar ik had zoiets van, uh, nou, dat, dat lijkt mij wel wat. En, uh, nou, dat gaat heel goed. Anderhalf jaar al. Anderhalf jaar al en het gaat uh, heel goed. Ja, dus is dik tevreden. Jan Helms is uh, hier van Human Resources, directeur uh, op dat vlak... hier bij Friesland Campina, die ploegendienst. Bjoekje had het er net over, de familie zei... ja, ploeg, ga je hem nou in een fabriek werken? Ja, dat is heel, een beeld dat mensen hebben. En vooral mensen die gewend zijn aan ouders, bijvoorbeeld die op zijn kantoor... De deuren te, zijn de deuren te lang dicht geweest van de fabriek? Te laat misschien jongeren geïnteresseerd voor dit vak? Ja, dat zou kunnen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we daar de deuren openzetten, Dat mensen kunnen zien wat voor omgeving dit is om in te werken. En dat het een prima omgeving is, waar je je talenten goed kwijt kan. Ook als je op technisch vlak bijvoorbeeld belangstelling hebt. Is het is een uitstekende werkplek. En het verdient ja. ook goed, ook belangrijk? Ja, absoluut. De zuivel kent een goede cao. Dus op dat vlak is hoeven mensen even zorgen te maken. Dan zou het toch geen probleem moeten zijn straks in het World Trade Center... hier in Leeuwarden waar de banenmarkt om negen uur start... samen met vakbond CNV. Mooi, ik zou zeggen, allemaal naar Minor Rimmers bij de banenbeurs. Tien voor half acht. 7.000 Nederlanders zitten in het buitenland in onzekerheid. Ze zijn met de reisorganisatie OAD naar hun vakantieadres gereisd... maar naar het faillissement van de reisorganisaties... maar de vraag hoe ze weer terug naar Nederland komen... In Turkije is Tini Franke. Mevrouw Franke, Goedemorgen. Goedemorgen. Had u tot gisteren een goede vakantie? Ja, we prima. Ja, maar, en toen hoorde u dat OJAD failliet was gegaan. Ja, ja. Hoe, hoe kreeg u dat te horen eigenlijk? Nou, dat was uh, gisteravond. En uh, we waren even boven op de kamer. Om ons te verkleden. Om uh, te eten en s'avonds nog even weg te gaan. En toen belde dus de gastvrouw van het hotel. Die belde dus op. Of we dus om half acht bij de receptie wilde zijn voor een samenkomst... omdat o had, uh, dus, uh, het het dus het feest wendend daar. Dus dat was even schrikken. Dus toen zijn we naar beneden gegaan nu, en toen hoorden we het dus... van de gastvrouw van het hotel. Want die vroeg dus eerst of we al wat van Owad gehoord hadden. Maar daar hadden we dus nog niets van gehoord. Hmm. Oké. Okay. En um, wat nu? Want u zit daar nu. Um, u wilt graag, denk ik, uw vakantie rustig af kunnen maken... Nou, dat is inderdaad zo. Nou, het is dus zo. Uh, het ultimatum van het hotel naar OWAT loopt tot 1 uur. En dan willen 1 uur vanmiddag. ze dus weten wat. 1 uur vanmiddag. Dan willen ze dus weten wat er gaat gebeuren. Of het betaald wordt of niet. Wordt het niet betaald, dan moeten dus alle uh, gasten hier in het hotel. dezelfde reis weer betalen. Maar dus mevrouw Frank, wacht, wacht even. Want dat betekent dus dat OWAT. uw reis nog niet betaald had aan het hotel. Die, nee, die heeft u nog niet betaald. Oei. Dus die moeten wij dus nu gaan betalen als ze willen blijven. Zo niet. Nou, dan is het einde verhaal. Maar dan, dan moet je zeggen van, nou, nou, daar zit het wel. Ja, dat, dat leek wel zo uit, uh, uitlaten. Hoewel de gast zou zeggen, ik zet jullie niet op straat. Maar vanaf het management was het wel zo. Als je niet betaalt, nou, dan kan je dus, uh, dan, dan sta je inderdaad op straat. Ja, en dan moet u gaan afwachten en misschien wel wat gaan regelen. Is dit is het, ja, een beetje toch einde van uw vakantie, een beetje verpest? Nou nee hoor, want wij hebben dus vandaag een auto gehuurd en wij gaan gewoon weg. Oh. En, we hebben de, ja, en we hebben de telefoon wachten gelaten bij het meisje. Die zou ons op de hoogte houden van hoe het verder gaat. Ja. Dus uh, ja, we houden even maar een optimisme erin. Ja, nou dat is, is misschien ook weer. maar goed. Kijk eens aan, hoeveel graden ja. is het bij u? Oh, ik denk dat het uh, wel op de dertig zit. We schitteren het weer en we houden ons even dus uh, bij en optimist. We gaan vandaag wel even lekker weg. En we wachten het wel even af. Want uh, heeft u het idee, want ik krijg al meteen een reactie... op het feit dat ik zei dat uh, reizigers gestrand zijn... van de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen, de ANVR... krijg ik kreeg een reactie van de ja. directeur... dat ze het zo goed mogelijk proberen op te lossen met z'n allen. Heeft u dat idee ook op dit moment? Nou, ik heb voorlopig nog helemaal geen idee, want wij hangen natuurlijk nog een beetje Want zelfs weten we ook niet of, de, ja, of het vliegtuig betaald is. Dat weten we dus ook niet. Dus, nou ja, vanmiddag om één uur zou er meer duidelijkheid komen. Maar voorlopig weten we dus alleen maar dat, dus, uh, ja, dat OAS failliet is. En uh, als er dus niet betaald wordt, dat we het zelf moeten betalen. Ja. En zo niet, nou ja, dan... Uh, ja, dat is straat. En dan weet ik ook niet hoe ze dat verder gaan doen. Want dan is ook die mensen die er dus hier al af naar huis gaan... die hebben dan ook die vakantie al gehad. En wat ze daarmee doen, want die moeten dat eigenlijk dan... ja, iedereen moet betalen. Ja, duidelijk. Mevrouw Franke, mogen wij u dan na één uur nog even bellen vandaag? Ja, dat mag wel, maar ik weet natuurlijk niet of ik wat weet... want uh, wij gaan weg. Ja, begrijp ik. Nou, um, laten we afspreken dat, dat we contact wel. houden. Ja? Ja, dat is goed. Maar ja, ik veel wil plezier. even weten... Hoe, he, hoe gaat het met die telefoonkosten? Want die lopen natuurlijk zo wel de pan uit. Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, daar gaan we wel even iets uh, op bedenken. Ja, ja? oké. Okay. Okay. Nou, dat is goed. Ik hoor je vanmiddag. Dat is goed. Veel plezier vandaag. Okay. Dag mevrouw Franke. Dank je wel. Straks beker voetbal, Ajax Volendam. I am a man you see and one day I will be a in the morning sun. Lazy pulling daisies, it do be past three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 The people lying in the morning sun. Ja, in ieder geval van Griekenland. Voorlopig nog wel eventjes. Je hoorde het net van mevrouw Franke. Vijf minuten voor half acht. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Ajax heeft zich geplaatst voor de derde ronde van het toernooi om de KNVB-beker. Maar dat ging niet heel erg makkelijk. Landskampioen kreeg de nummer 15 uit de eerste divisie. Pas in de verlenging op de knieën. Het werd 4-2. Nou, daar was trainer Frank de Boer allerminst tevreden mee. Ja, ik is natuurlijk geen goed Ajax. laat dat duidelijk zijn. Ik vond de eerste helft wel uh, vrij redelijk. Niks weggegeven, kansen gecreëerd. Uh. Dus dat, dat, daar was ik tevreden over. Alleen de tweede helft zie je op, uh, ons opeens uh, heel slordig worden. En vooral in, zeg maar, in, in de middenfase op het middenveld. Ja, daar zitten zij op de, dat moment uh, te wachten met, uh, met snelle spelers. En ja, dan, dan zie je het opeens zie je het al, aank uh, zie je het al aankomen dat... Uh, dat zij gevaarlijker gaan worden en wij werden eigenlijk steeds slordiger En ja, dan opeens dan valt die goal, maar die zat er ook een beetje aan te komen. Omdat wij niet meer zo spelen zoals de eerste helft. En... Zag jij het ook al aankomen bij jouw spelers? Ja, maar dat, nogmaals, je ziet opeens drie, vier keer achter elkaar een heel dom balverlies. En, en dan speel je eigenlijk zelf uit de wedstrijd. Terwijl in de eerste helft hebben we dat helemaal niet uh, gehad. Ik heb helemaal niet het gevoel dat, uh, dat zij dreigend uh, waren. Maar in de tweede helft uh, juist wel. En hij zat er gewoon aan te komen. En dan krijg je ook nog zo'n uh, uh, goal tegen uiteindelijk. En misschien was het ook wel uh, meant to be. Uh, dat Muren twee keer op het uh, scorebord uh, moest staan is dat misschien het enigste positieve wat ik daaruit kan halen in ieder geval. En uh, gelukkig uh, zou Gerry ook blij zijn met 4-2 volgens mij uiteindelijk. Over positivisme gesproken. Zie je nog iets positiefs aan je eigen team... behalve dan de uitslag, want je bent wel verder? Nou ja, ik, ze hebben keihard gewerkt. Ik, die jongens, die, die, uh, drie jongens die kramp krijgen... dat zijn spelers die niet uh, vaak spelen eigenlijk, ook in het eerste. Nou, die willen zich bewijzen. Die moeten dan opeens 120 uh, minuten spelen... Die af en toe staan en dan in, in Jong Ajax uh, spelen. Maar niet zeg maar, continu die ritme hebben. Maar daar hebben ze wel karakter getoond. Ik denk, als je Lucas uh, ziet dat hij uiteindelijk uh, toch 120 minuten heeft volgehouden. Uh, hetzelfde geldt voor, voor Mike. En die uiteindelijk nog een, uh, na de kramp een assist geeft. Uh, en het, even kijken, dat was Danny Hoese die hem dan uiteindelijk afmaakt. Die, ik dacht is dat de zijn benen bijna aflacht. Uh, dat gevoel had ik als ik hem uh, zo zag. Uiteindelijk uh, scoort hij dan wel de win. Dat is positief. Ja, dat wel. Frank de Boer in gesprek met verslaggever Filip Koken. Hoeveel ruimte gaf Diederik Samson van de Partij van de Arbeid... gisteren nou aan de oppositie? Nou, volgens CDA-leider Buma in ieder geval veel te weinig. En als hij niet wil onderhandelen, niet wil spreken... dan gaat hij gewoon drammerig zijn eigen gelijk halen... Maar dan zeg ik wel dat deze coalitie het heel moeilijk gaat krijgen... in het vinden van meerderheden. Zo is het dan. Bekijk je het maar. Samsom hoort u zo dadelijk na half acht. 249 euro? 249 euro? Jij hier? Bij de Volkswagen-dealer? Ja.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 Q is 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar voor elke technische vraag. Q helpt telefonisch online bij u op de zaak of in de KPN XL winkel. En zorgt dat u snel verder kunt. Maak kennis met onze Q-experts op kpn.com. KPN doet het gewoon. Leesbril! Eh, uh, leesbril. Leesbril! Jawel, leesbril. Mijn leesbril niet meer nodig. Bij de parkeerautomaat, sms, bel of app en Parkline staat paraat. Zo makkelijk kan het zijn. Parklijn. U wilt toch ook een duidelijk pensioen voor uw werknemers? En dat tegen lage kosten en zo eenvoudig mogelijk? Ontdek BeFrank en geef uw werknemers online en real-time inzicht in hun pensioen. Helder toch? Kijk voor nog meer duidelijkheid op BeFrank.nl Ha, Marjan, klaar voor volgende week? Ja, helemaal. Nou, ik ook. Wordt druk. Een maand werken in een week. Nou, blij dat ik dan op vakantie ben.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 En het is half acht geweest. We gaan gauw naar Jan van der Putten voor het NOS-journaal. De Italiaanse treinenbouwer Ansaldo Breda zegt in een paginagrote advertentie in de Telegraaf... dat de FIRA nog een succes kan worden. De NS moet dan wel dringend met de Italianen gaan samenwerken. Als dat gebeurt, kunnen we over een half jaar voldoende treinen inzetten om de dienstregeling te starten. Dat zegt bestuursvoorzitter Maurizio Manfellotto in die advertentie.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 De kamernood onder studenten neemt de komende jaren af. Het aantal kamers groeit harder dan het aantal studenten. Dat staat in de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting van KENSES. De brancheorganisatie voor studentenhuisvesting in Nederland. Tot 2021 zijn er 18.000 extra kamers nodig. Vanaf 2016 zal de kamernood duidelijk afnemen. Het kabinet is waarschijnlijk bereid om enkele honderden miljoenen euro's meer uit te trekken voor de kinderopvang. Dat kan, want er zijn flinke meevallers op het budget voor kinderopvang. En met dat extra geld kan het kabinet GroenLinks tegemoet komen. Die partij zou in ruil daarvoor bereid zijn de bezuinigingen op de kinderbijslag en andere kindregelingen te steunen. En tijdens de algemene vergadering van de pardon, Verenigde Naties... is de Russische delegatie weggelopen... tijdens de toespraak van de Georgische president Saakashvili. Volgens de Russische gezant Tjurkin ging Saakashvili zich te buiten aan... idiote, russofobe en antichristelijke verzinsels. De Georgische president zei in zijn toespraak... dat Rusland zijn buurlanden constant bedreigt en onder druk zet. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl Michael Severin, goedemorgen. Goedemorgen Marcel. Ja, Ik weet dat het voor andere mensen anders is, maar ik heb gisteren de zon niet gezien. Hoe wordt dat vandaag? Dat wordt vandaag anders. Ik denk dat als je nu naar buiten kijkt dat je eigenlijk al sluierwolken ziet. En dat betekent dus dat zodra de zon zo meteen hoog genoeg boven de horizon staat... je de zon ziet schijnen. We hebben namelijk te maken met een overgangsdag. En die is heel mooi op dit moment zichtbaar in de weerkaarten. In het midden en noorden van het land is het zicht nu op veel plaatsen... zo'n 25 tot 40 kilometer. Heldere lucht dus. Wel wat wolkenvelden, maar zeker ook van tijd tot tijd zon. In Brabant en Limburg zien we nog zichtwaarden... die soms onder de duizend meter zitten. Daar is nog die vochtige lucht. Die kleine wereld. Maar die heldere lucht die bereikt ook het zuiden van het land. Dus het hele land krijgt de zon te zien vandaag. Tja, hadden we maar een raam, uh, En de temperaturen? <laughs> Wordt het lekker? Uh, ik denk het eigenlijk wel. Met een groot deel van het land staat niet al te veel wind. En dan is 15 tot 18 graden met een zonnetje op je huid... eigenlijk gewoon een prima waarde. Naast nou, de noordkust voelt het duidelijk anders aan. Daar staat een noordoostenwind en die trekt aan tot windkracht 5. Ja, dan voel je toch duidelijk dat we in uh, koudere lucht terecht zijn gekomen. Dus daar zit iets minder aangenaam. Michiel Severin van Weerplaza. Dankjewel, tot over een uur. Hoe is het op de weg, John Bakker? Het gaat uh, tot nu toe heel normaal. 12 files, 45 kilometer bij elkaar met een paar opvallende... Na een ongeluk op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij Budel 5 kilometer. Vrij veel vertraging op de A7 van Horen naar Amsterdam voor knooppunt Zaandam 8 kilometer. En op de A8 richting Amsterdam bij Oostzaan 8 kilometer. En na een ongeluk op de ring van Amsterdam de A10 tussen Amstel Business Park en Oud-Zuid 4 kilometer. Maar ook daar zijn de reisstroken weer vrij. Dankjewel, John. De bemanning van het schip, de Arctic Sunrise van Greenpeace... staan nu voor de rechter. We horen zo Greenpeace-directeur Sylvia Boren. En natuurlijk meer over de reisbranche. Want OAT, het faillissement van een touroperator staat niet op zichzelf. Blijf luisteren over meer dan een minuut. Zijn we er weer. Zweden zijn slim. In Zweden zijn veel onoverzichtelijke en donkere wegen...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 Zeven minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De dertig opvarenden van Arctic Sunrise staan op dit moment voor de rechter... in het Russische Moermansk. De actievoerders van het Greenpeace-schip zijn opgepakt... omdat ze probeerden een olieboorplatform in het Noordpoolgebied te bezetten. Ze zullen vanochtend te horen krijgen of ze worden vrijgelaten of niet. Sylvia Borre, directeur van Greenpeace Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Mevrouw Borre, waarvan zal het afhangen of ze worden vrijgelaten, weet u dat? Nee, we weten het echt niet. Uh, tot nu toe zijn ze nog niet in uh, enige staat van beschuldiging gebracht. Dus we weten ook niet wat ze aangerekend wordt. Uh, op het moment dat het schip geënterd werd... waren we helemaal geen actie aan het voeren, overigens. Uh, en lagen we in internationale wateren. Dus uh, de algemene uh, mening is dat ze gewoon vrijgelaten moeten worden. En dat heeft... Uh, uh, minister van buitenlandse zaken Timmermans ook duidelijk gemaakt aan de Russen. Maar ik vind het bloedstollend spannend. Want ze worden op dit moment uh, uh, voor de rechter geleid. En wij hebben geen enkele informatie en kunnen ook niet weten hoe dit gaat aflopen. U weet ook niet hoe het met ze gaat, mevrouw Borren? Nou, we hebben het beeld dat... Uh, we hebben uh, via onze advocaten en um, een paar uh, Twitterberichten... hebben het beeld dat ze op zich, uh, terwijl ze op het schip waren na die eerste entree uh, verder goed behandeld zijn. Mm -hmm. uh, sinds ze aan land zijn, zijn ze uit elkaar gehaald... en in verschillende plekken gevangen geweest, gezet geweest. En daarvan hebben we geen informatie hoe het met ze gaat. Ja, Russische president Poetin heeft gisteren gezegd... dat de opvarenden geen piraten zijn. Vindt u dat in ieder geval een beetje positief? Ja, dat... dat, uh, dat... Dan hoop ik dat de rechter dat ook vindt. Ik kijk, iedereen weet, en dat is ook internationaal meteen gezegd... en door um, alle mensen die juridisch geschoold zijn... dat piraterij een absurde aank uh, aanklacht tegen krimpisch activisten zou zijn. En het gaat natuurlijk over het recht uh, om te protesteren. En het echte probleem is dat uh, Gazprom met oud materiaal uh, naar boort, en dat het voorspelbaar is dat daar een olieramp uit Voort zal komen, daar gaat het allemaal om. Ja. Maar, goed, maar goed, op dit moment is uh, het idee dat Greenpeace... die um, altijd geweldloos werkt uh, en altijd met veel zorg uh, dit soort acties doet... dat die van piraterij beschuldigd worden, is ook absurd. Dus ik ben blij dat Poetin dat gezegd heeft. Ja. Maar we weten nog niet wat de rechter gaat zeggen. U krijgt wel aandacht voor de zaken op deze manier, wereldwijd. Nou, dat is ook erg belangrijk. We hebben bijna een half miljoen uh, mensen hebben al brieven geschreven uh, en laten weten aan uh, uh, Poetin dat ze vinden dat uh, onze mensen op vrije voeten gesteld moeten worden. En dat is echt fantastisch, ja. Ja, en, en uw mensen in, uh, in Rusland, want Greenpeace heeft ook een afdeling daar, wat zijn die op het ogenblik aan het doen? Ja, die zijn ook, um, uh, die, die zijn natuurlijk de rechtszaak aan het volgen. En ze zijn um, met één persoon voor het kantoor van Gazprom... in Moskou aan het demonstreren. Uh, als je met één persoon demonstreert... Ja, en dat dan mag het. En dat bleek in Nederland hetzelfde. Ik ben gisteren zelf... nee, gisteren is het alweer geloof ik... ook begonnen in... Um, uh, voor de Russische Ambassade. En wij hebben ook nu een... Uh, een uh, elke dag hebben wij iemand die demonstreert... voor de Russische Ambassade in Den Haag. En dat doen we ook op meerdere plekken in de wereld. Uh, om te zorgen dat iedereen weet... waar dit over gaat. En het, het gaat natuurlijk over... Dat er geen olie geboord moet worden in de buurt van de Noordpool. terwijl er geen uh, veiligheid is en terwijl daar rampen zullen, zullen gaan gebeuren. Ja. Daar gaat het om. Maar Z nu gaat het over het recht om te protesteren. en dat onze mensen vrijkomen. Precies. En zodra de nieuws uh, komt uit Moermans, horen we dat graag van u. Sylvia Borre, directeur ja, van goed. Greenpeace Nederland. Dank u wel. Dank u wel. Het is tien minuten over half acht. We gaan naar uh, de sport, naar het bekervoetbal. Philip Koken, goedemorgen. Goedemorgen Lara. Zeg Filip, uh, ik hoorde jou gisteravond live bij Ajax tegen Volendam. Kan jij eens uitleggen wat je zag op het veld? Waarom het zo moeilijk ging ook weer bij Ajax? Nou, wat je in ieder geval zag is dat de problemen van Ajax... wel dieper gaan dan de vraag wie daar de keeper zou moeten zijn. De eerste keeper. Want het Ajax was uh, ja, zeker in de tweede helft... en in de verlenging soms niet vooruit te branden. Ja, er, er zit geen tempo in, er zitten geen automatismes in... En uh, ja, het is ook nog wel een kwaliteitsprobleem. Je kan toch niet straffeloos maar weer, uh, zo blijkt, twee goede spelers uh, verkopen. En dat niet aanvullen. Want uh, uit eigen opleiding weten we inmiddels sinds de fluwele revolutie van Cruijff is doorgevoerd. Ja, komt de eerstkomende jaren niks. Dan moeten we wachten op de B-jeugd die doorstroomt. Nou, voorlopig schiet het gewoon tekort. Want hmm. zelfs tegen de nummer 15 van de eerste divisie, want dat was Volendam uh, gisteravond. Ja, had Ajax het nog echt moeilijk. Ja. Het was natuurlijk een bijzondere wedstrijd ook... Hè? want er werd stilgestaan bij het overlijden van Gerrie Muren. Ja, dat was, dat was indrukwekkend. Een minuut stilte vooraf en Gerry Muren werd herdacht. En inderdaad zijn neef... Robert Muren die ja. maakte twee goals en hij droeg als enige een rouwband van Volendam. Dat was ook wel zo curieus, want Muren is inmiddels gebroeide met zijn oude club, de familie van Muren, van Gerry Muren dan, met Volendam. Dus Volendam mocht geen rouwband dragen. Er dat werd natuurlijk een uitzondering gemaakt voor Robert Muren. En ja, dan scoort hij twee keer. En dat dan uitgerekend Volendam ook nog na een mooie wedstrijd wel verliest, dat zou misschien ook wel de wens van Gerry Muren kunnen zijn. Ja, we hadden het um, gisteren ook met Gio al eventjes over de kracht van amateurclubs. het aantal eredivisieclubs kwam weer behoorlijk met de schrik vrij. Wat, wat vond jij het opvallendst? Ja, en jullie me denken dat nivelleren alleen in de politiek actueel is. Nee, dat is, ook, dat is ook in de sport. Ja, dat is natuurlijk een trend die we al langer zien, en ook in de, in de, in de eredivisie. Uh, ik zei het al, die, die grote aankopen, grote spelers... die worden dan weggekocht. Zelfs de clubs uit Oost-Europa, die al uh, he, Bulgarije uh, hebben we al gezien. Uh, maar ook landen als, als Georgië. Al die, uh, die nieuwe Sovjet-staten die zelfstandig zijn geworden. Die hebben allemaal rijke olieboeren als eigenaren. En die kunnen zelfs uh, middelmatige spelers uit de Eredivisie kopen. En uh, ja, uit de opleiding bij ons komt kom toch niet zoveel door... En je ziet dat het elk jaar uh, het niveau in de eredivisie toch minder wordt. En dit jaar is het inderdaad wel heel extreem. Want het is wel heel hard achteruit gehold. Ja, Het enige positieve wat we dan soms kunnen melden... is dat het inderdaad uh, wel een knotsgekke competitie is. Dat woord hoort er dan bij. Knotsgek. Ja, het is inderdaad wel amusant af en toe. Maar het niveau loopt wel erg hard terug. Ja. Goed. Dan nog even heel snel over Marco van Ginkel. Uh, gisteren in het League Cup duel van Chelsea. Daar speelt hij in. Met Swindon scheurde hij zijn kruisbanden af. Dat is slecht nieuws voor hem, maar ook voor Oranje natuurlijk. Ook voor Oranje zeker. Ja, die wedstrijd was dinsdagavond. Er werd gisteren dan bekend inderdaad dat hij zijn voorste kruisband heeft afgescheurd. Daar staat een zes tot negen maanden aan revalidatie voor. Ruud van Nistelrooy heeft het al twee keer succesvol gedaan, maar dat is een lange weg. Ja. Een moeizame weg, ook een pijnlijke weg. Je moet alles sterk houden om die, om die kruisband heen. Dus ja, je moet er heel intensief mee bezig gaan. Maar het zit er inderdaad wel dik in dat hij niet fit zal zijn voor het WK in Brazilië. Dus dat is ook weer een forse tegenvaller voor Louis van Gaal. Filip Koken, het is sports. Dankjewel, Philip. Filip. Dit is tot half tien het NOS Radio 1-journaal. Het is kwart voor acht. PvdA-leider Diederik Samson ziet genoeg mogelijkheden om deals met de oppositie te sluiten. Deals om de noodzakelijke steun in de Eerste Kamer veilig te stellen. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen... schat hij de kansen op succes zelfs hoog in. Nou, politiek verslaggever Michiel Breedveld... in gesprek met de PvdA-leider. Diederik Samson van de Partij van de Arbeid. Ja, de coalitie op zoek naar meerderheden... die dan van belang zijn in de Eerste Kamer... zag vandaag deuren open gaan en deuren dicht gaan. Wat is nou het eindbeeld? Deuren open, ja. Maar nog niemand er recht doorheen gelopen. Ik denk ook dat dat wel te verwachten was. Veel huiver. Ja, van alle kanten. En dat hoort er ook wel een beetje bij. Dit gaat om grote bedragen, grote belangen. Mensen hebben hun eigen idealen. De oppositie heeft haar eigen ferme tegenbegrotingen ingediend. Ja, dan ben je niet in een dag tot elkaar gekomen. Maar ik, zie, ik heb wel stapjes gezien. U zoekt het maar uit, zei het CDA. Ja, dat was een beetje vroegtijdig. Want daarna hebben we nog een aantal interruptiedebatten gevoerd... waaruit bleek dat zowel de heer Buma als PvdA... maar ook VVD en andere partijen wel degelijk tot elkaar wilden komen. Ja, gekke dans ontstond er. Want toen probeerde u um, ja, toch weer een wit voetje te halen bij het CDA. Toen kreeg u heel veel nee te horen. Nou, zo gaat dat over en weer. En dat hoort ook zo bij dit soort debatten. Kijk, de democratie bevindt zich in de openbaarheid. Dit debat is, is, kan door iedereen bekeken worden. En ja, er dat... moet iets zichtbaar gemaakt worden. Want de deals worden achter de... Ja, in de coulissen gesloten. Ja, maar ze worden ook hier wel een beetje voorbereid. Uh, en je ziet ook in het debat van vandaag... dat daar voorbereidende stappen voor gezet zijn. En inderdaad, met de, soms met enige onbeholpenheid van alle kanten. Maar uiteindelijk zag ik wel vooruitgang. Ja, ik weet het niet. Een hoop mensen zullen toch het idee hebben van... nou, een uh, flinke strijd, met name u. U zit moeilijk, omdat oppositiepartijen die met het kabinet zaken willen doen toch zaken eisen, zoals vervroeging van die WW-aanpassingen... het ontslagrecht, allemaal zaken waar u niet voor bent. Dus u zit een beetje in het nauw, lijkt het wel. Nee, ik had het idee dat ik vandaag uh, goed kon onderbouwen... waarom die voorstellen niet zo verstandig zijn. Uh, ik hoorde ook een, hoop een aantal andere voorstellen uh, langsgaan... Uh, waar ik wel uh, erg gecharmeerd van ben. Volgens mij heeft iedereen zo zijn voorstellen... die hij wel of niet leuk vindt. Dat geldt, ik ook, heel veel gehoord, ja. daarom. Dat geldt ook voor de alle andere partijen. Uh, natuurlijk hebben de coalitiepartijen het in zo'n debat... Uh, buitengewoon zwaar, of in ieder geval staan ze er lang. Er zijn negen oppositiepartijen. Er is dus veel te vragen aan de twee coalitiepartijen. Ik heb er twee uur gestaan, de heer Zijlstrijd heeft er twee uur gestaan. Maar dat ben ik wel gewend. Wat zou het nou fijn zijn als u met de SP een deal zou kunnen sluiten... en laat nou uitgerekend die partij een motie van wantrouwen tegen dit kabinet uh, uh, steunen. Ja, dat is een slag voor u. Nee, ik had het idee dat ze daar zelf achteraf ook een beetje van geschrokken... of in ieder geval uh, niet comfortabel mee waren. En uh, zo tegen, toen de middag begon, toen was dat probleem ook opgelost. Die motie is verworpen en de heer Roemer heeft gezegd... ik ga gewoon weer op de oude voet constructief verder. Zo ken ik de socialistische partij ook. Zien we nu zichtbaar het probleem wat bij de formatie eigenlijk is ontstaan... namelijk geen meerderheid in de Eerste Kamer... Nee, ik denk dat we zichtbaar zien de worsteling die de politiek als geheel heeft... en vanaf nu ook uh, de komende tijd zal hebben... om een breed draagvlak te vinden voor moeilijke voorstellen. Voorstellen waar eigenlijk niemand echt aan wil, want populair zijn ze zeker niet. Dus probeer daar oppositiepartijen maar eens toe te verleiden. Uh, maar dit is... Uh de nieuwe politiek die we vanaf nu altijd zullen zien. Want het feit dat de Eerste Kamer geen meerderheid heeft en de Tweede Kamer wel... dat is een situatie waar we de komende jaren aan zullen moeten wennen. Verkiezingsuitslagen zijn steeds ruiger. Dus het idee dat je langja langjarig, een gehele kabinetsperiode bijvoorbeeld... een meerderheid in beide kamers hebt... Volgens mij moeten we daar vanaf. En dan moet die burger daar maar een touw aan vast zien te knopen? Nou, ik denk dat de eerste politiek daar maar eens een touw aan vast moet zitten knopen. En je ziet vandaag dat we er allemaal aan moeten wennen. Stapje voor stapje voortgang uh, maken. Ik denk dat we het over een tijdje onder de knie hebben. En dan verwacht ik pas van de burger dat hij het begrijpt. Want als hij hier naar kijkt, dan kan ik me ook voorstellen dat hij denkt... Hmm, waar moet dit naartoe? Ja, waar moet het naartoe inderdaad? Nou, dat gaan we vandaag een beetje zien, vermoeden we en horen. Om half elf begint namelijk het debat met de beantwoording door premier Rutte. En u kunt het allemaal volgen via Radio 1 en ook via de website van de NOS en de app. Naar algemene beschouwingen moet u dan vanaf half elf dus op Politiek 24. Goed rust en rustige ochtendspits bij de AWB. John Bakker. Ja hoor, nog steeds heel normaal. 18 files, 70 kilometer bij elkaar. Eigenlijk geen bijzonderheden. De meeste vertraging op de A7 en de A8, allebei richting Amsterdam. Op de A7 bij Knopensaandam 9 kilometer. En op de A8 tussen Westzaan en Ozaan 8 kilometer. Het NOS Radio 1 journaal 12 minuten voor 8. OAT, oh de grootste geheel Nederlandse tour operator, is failliet. En daarmee komen de 1750 medewerkers op straat te staan. OAT is zeker niet het eerste bedrijf in de reisbranche... dat het hoofd niet langer boven water kan houden. Onlangs gingen bijvoorbeeld ook de reisorganisaties... de Jong- en Terra-reizen failliet. Die laatste was het moederbedrijf van Summum Reizen en van Baobab. Iemand die de markt van de toeroperators goed kent is Wigger Meijer. Hij is directeur van de toerismeopleiding aan de NHTV in Breda. Meneer Meijer, goeiemorgen. Ja, goeiemorgen. Er gaat iets mis op deze markt. Kunt u al de vinger leggen op de zere plek? Ja, het is natuurlijk uh, indrukwekkend dat zo'n oud bedrijf als OAT uh, er, er niet meer is dat betrokken mensen zijn. Uh, maar ze waren niet in staat, uh, denk ik, om de slag te maken naar de consumenten die veel meer de vraagkant zit. Een touroperator, stijl koopt uh, stoelen in hun vliegtuigen, koopt kamers in en probeert daar dan klanten bij te vinden. Uh, dat moet alleen veel dynamischer, want de consument uh, ja, is voortdurend op zoek naar uh, nieuwe producten en uh, dat moet snel geleverd worden mm -hmm. en een oude Organisatie, ja, die zekere reputatie heeft, eh, is toch heel erg lastig in staat gebleken om die eh, omslag te maken. Ja, oh, wat heeft de plank vastgehouden aan dat netwerk van, van reisbureaus? Dat was op een gegeven moment, kunnen we toch constateren, ook niet meer helemaal van deze tijd. Hoe komt het dat zo'n bedrijf daar oh. zo lang aan vasthoudt? Nou, ik denk dat er een aantal redenen zijn. Enerzijds is uh, OAT een Nederlands bedrijf, dus uh, richten zich ook op de Nederlandse markt. Een aantal grotere toeroperators die internationaal werken, krijgen natuurlijk ook te maken met ja, andere consumenten en, en, en kunnen dynamischer opereren. Ik denk dat OAT een hele goede reputatie had, dus uh, het, het relatief lang volgehouden he, mm -hmm. heeft, zou je kunnen zeggen. We dachten bij uh, halverwege de jaren negentig toen internet kwam van nou, heel spoedig zal het reisbureau verdwijnen, heel spoedig zal de toeroperators zijn. Die op dat moment niet begonnen. met daar toch uh, verkenningen op los te laten. en te proberen rechtstreeks klanten aan zich te binden via hun eigen sites. ja, die hebben dat. Uh, als, als je dat de laatste tien jaar nog gedaan hebt, is dat niet goed gelukt. Meneer Meijer, u houdt die markt natuurlijk in de gaten. Uh, gisteren kwam dat bericht van het faillissement toch als enigszins onverwacht. Zag ja. u het wel aankomen? Want er werd natuurlijk wel verlies al geleden de afgelopen jaren. Ja, ik denk dat natuurlijk in de zonde... dat je precies een lijstje kunt maken van wie zit in de gevarenzone en wie niet. Ik denk dat ja. uh, alle reisorganisaties in Nederland... op dit moment best zwaar hebben, ook vanwege uh, ja, uh, crisis. Hè. De dure reizen, uh, groepsreizen naar verre bestemmingen leiden daaronder. Alleen er is een categorie die, uh, ja, dat kun je toch al duidelijk zien... de slag met internet, laten we het maar even zo noemen... onvoldoende gemaakt heeft. En dat wordt steeds meer duidelijk, omdat er nieuwe toets Traders in de markt komen, die eigenlijk geen ja, zwaar apparaat hebben, geen eigen reisbureaus hebben, maar wel heel snel via uh, ja, de nieuwe media kunnen schakelen met de klant. En die kunnen verbinden aan uh, aan bepaalde producten. Ja, u zegt natuurlijk wil geen lijstje geven, maar staan er meer op omvallen? Uh, ik denk dat dit niet de laatste is. Dat is, ja, is, is wel zeker. Wordt er wordt algemeen in de branche verwacht dat het nog wel een tijdje doorgaat. Alleen, de, we zijn allemaal wel geschrokken van uh, ja, dit grote bedrijf... nogmaals een bedrijf met een reputatie en een hoge medewerkersbetrokkenheid. Ja, en je zou toch ook verwachten met aardig wat um, geld toch op zak... want de omzet was, was flink, al leden ze wel verlies... maar er waren ook geen reserves meer? En de, ja, ik kan niet zo precies in de boeken kijken. Dat is een familiebedrijf. En het familiebedrijf heeft het gewoon relatief, in mijn ogen, relatief lang volgehouden. Ook wanhopig geprobeerd om uh, andere modellen erop los te laten. Hè. Een, ja. nieuw, een nieuwe kreet is Dynamics Packaging. Hoe je via de site van de operator je eigen product uh, kunt samenstellen. Daar hebben ze nog een poging toegewaagd uh, met OAT XL. Alleen dat kwam gewoon duidelijk te laten. Ja. En, en is dat voor, want u zegt er gaan meer bekende reisorganisaties omvallen. Is het voor hen niet meer mogelijk om, um, ja want dat heeft OAD ook nog geprobeerd, hè? reisbureaus uh, te schrappen, uh, wat personeel te ontslaan. Is het voor die organisaties ja, niet meer mogelijk uh, om zich uh, aan te passen? Uh, ja, dat kun je niet uitsluiten. Dat bedrijven met een oud model toch erin slagen om een nieuwe model succesvol uh, of naast of in plaats van een oud model uh, te gebruiken. Uh, daar zijn wel uh, voorbeelden van. En dat hoeft ook niet per se zonder reisbureaus. Hè. Noemt eens een voorbeeld. Bij wie is het wel goed gelukt? Ik denk dat uh, kleine, kleine operators zoals een S&P bijvoorbeeld... een natuurreizen, een klein bedrijf dat zegt... Van, nou wij, wij gaan niet meer een heel pakket aanbieden, de vlucht, de vlucht halen wij eraf. Die, die, die, die zit in een soort niche-markt? Ja, die niche zit in een niche-markt en je zorgt dat je ja, niet, niet het klassieke totaalproduct aanbiedt... maar ook zegt, van een vlucht kunt u beter zelf boeken, nee. dat is goedkoper, maar wij weten waarde toe te voegen door een aantal unieke elementen aan elkaar te koppelen u als consument veel moeilijker bij kunt komen door het niet rechtstreeks te boeken zijn. Maar wanneer mij nog even heel kort want we wat gisteren ook gesproken over een doorstart. Er Zijn allerlei onderdelen bij OAT ziet u daar ergens nog levensvatbaarheid voor iets. Ja, als u mij zo vraagt, denk ik dat het zeer onwaarschijnlijk is dat OAT, gelet op het product wat ze hebben, gelet op de infrastructuur die ze hebben, dat die uh, tot een doorstaat overgaan. Een mm. ander verhaal zou kunnen zijn dat onderdelen uit de groep uh, overgenomen worden door andere uh, collega's. Er zijn natuurlijk altijd collega's op zoek naar een bepaalde niche of in ja. een bepaalde uh, regio van het land. Zeg, god, daar zouden nog wel een paar reisbureaus, mits ze natuurlijk uh, een goede omzet draaien, ja. zouden we aan onze collectie toe kunnen voegen. Goed. Meneer Meijer, hartelijk dank voor uw ja. uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Dag. Het NOS Radio Journal journaal Overzicht. Volgens de Telegraaf is de bonuskaart van Albert Heijn zo lek als een mandje. De Consumentenbond heeft ontdekt dat iedereen erachter kan komen wat iemand gekocht heeft en hoeveel. Als je een willekeurig bonuskaartnummer invult op de website of de app van Albert Heijn... komt al die informatie gewoon tevoorschijn. Dat vindt de Consumentenbond verontrustend. De visieprogramma Brandpunt Reporter meldt vanavond dat de politie... in het onderzoek naar de mishandeling van een zakenman... door de kickbokser Hari vorig jaar in een, een skybox in de Amsterdam Arena een aantal fouten heeft gemaakt. Zo is die skybox bijvoorbeeld schoongemaakt... voordat er sporenonderzoek had plaatsgevonden. En is er een essentiële bebloede theedoek niet in beslag genomen. Dan naar de discussie over de PVV. Gisteravond laat twitterde Fleur Agema van de PVV het volgende. Terug in 2002, demonisering ten top. Straks weer een kogel van links, vraagteken, met daarbij een filmpje... van YouTube-account Politiek Incorrect TV. Dat begint met de discussie tussen Wilders en Pechtold. Waarin de eerste, de laatste uiteindelijk, een miserig mannetje noemt. En gaat dan opeens terug in de tijd. Je wordt wakker en je ziet Lepin. Je wordt wakker en je ziet Fortuin. Ik heb hem uitgedaagd tot het debat. En dat gaat hij uit de weg. Ja, en dat zegt dus heel veel over het niet-democratische karakter van die persoon. En dat is diep, diep treurig. Femke Halsema heeft dat filmpje ook gezien en vraagt vanochtend via Twitter aan Geert Wilders: Het filmpje dat je verspreidt komt van de man die is veroordeeld voor het bedreigen van Pechtold, van Cohen en van mijn dochter. Wil je dat wel? vraagt ze. Een antwoord is nog niet verschenen. Naar Duitsland. Er is de stoelendans rond de vorming van een nieuwe regering begonnen. Als belangrijkste partij in de nieuwe coalitie. Moet de CDU aanpassingen doen om mogelijke coalitiepartners te interesseren aan deelname. Der Spiegel meldt dat de partij daarom nu ook zonder problemen over belastingverhoging spreekt. Een thema dat in de verkiezingscampagne onbespreekbaar was. Mogelijk zou zelfs een belastingtarief van 49% bespreekbaar zijn. Ja avond was het druk in het stadhuis van Hengelo. Daar werd gedemonstreerd voor het behoud van de FBK Games... de Fanny Blankers Koen Games in het plaatselijke atletiekstadion. Mogelijk neemt SV Twente dat stadion van de gemeente over... en dat zou dan het einde betekenen... van de grootste internationale atletiekwedstrijd van Nederland. Nou, wat vinden ook veel kinderen jammer, vertellen ze op RTV Oost. Nou, het is een heel groot sportevenement... en ik zou het heel erg jammer vinden als het wegging. En je maakt ook wel heel veel kinderen teleurgesteld mee... en dat is ook, ook niet leuk. Nee. Bij de FBK Games, daar komen... Hele mensen uit bijna heel Europa. En het is heel, heel jammer dat het dan opeens weggaat. Ja, op 8 oktober neemt de gemeente Hengelo een besluit over de toekomst van het stadion. En dus van de FBK Games. En mogelijk komt er een einde aan de open structuur van de TT-nacht in Assen. Meldt het Dagblad van het Noorden. Er komen misschien hekken rond het festival. Vol motoren en muziek. Sport op Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur de hele divisie RKC Heracles. En heeft de bal nu weer in bezit en kan nu met de voorzet komen. AZ PSV. Ja, hij zit erin. Utrecht Roda. Dat is het 2-1. Ah ja, no Als je de lat zegt, oei vermeer verslikt zich daar. En pech En het doelpunt is daar bij de tweede bal. NOS langs de lijn. Zaterdag van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Mijn naam is René Dupré, Global Trend Business Watcher. De cloud maakt alles anders. Alles gaat pst, zo sky high die wolk in. De cloud is koning, zonder cloud ben je oud. Anders denken, anders werken, alles wordt anders. Ja hoor, alles wordt anders. Verder nog iets? Met Unit 4 zijn organisaties allang klaar voor morgen. Unit 4. Software vooruitgedacht.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 Unit 4. Software vooruitgedacht. Kijk op unit4.nl slash cases. Terwijl u zich ontspant in de Finse sauna op Hof van Saxe... koken uw kinderen een heerlijk sterrengerecht in de kookacademie. Want op Hof van Saxe is de hele vakantie van alles te beleven. Kijk maar eens op hofvansaxe.nl. Wat is het geheim van succesvolle bedrijven? Mijn naam is Ronny Overgoor en samen met Michiel Muller presenteer ik de Sprout Challenger Day... op 31 oktober in de beurs van Berlage. Ontdek de succesgeheimen van en Eek, Katja Schuurman, taxidienst Uber... en vele andere topondernemers. Ga naar challengerday.nl en koop jouw ticket. Een heerlijke herfstvakantie op Hof van Saksen. Kijk voor de beste last minutes op hofvanzakse.nl Benieuwd naar de geheimen van succes? Koop ook je ticket op challengerday.nl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 Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie.